4 uur. Het LOS-journaal. Gert Kluk. Rond deze tijd begint een rechtbank in Peru... met het uitspreken van het vonnis tegen Joran van der Sloot. Hij wordt verdacht van de moord op Stephanie Flores, anderhalf jaar geleden. Er is 30 jaar cel tegen Van der Sloot geëist. Maar omdat hij een bekentenis heeft afgelegd... kan de straf een stuk lager uitvallen. Van der Sloot was ook verdacht in de zaak Natalie Holloway... de Amerikaanse tiener die in 2005 op Aruba verdween... en nooit is teruggevonden...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 Volgens premier Rutte zijn de woorden van de koningin geen politieke uitspraak... en geldt ook hier de ministeriële verantwoordelijkheid. Inhoudelijk eh, lijkt me ook de uitspraak volstrekt terecht. Want de stelling dat het hoofddoek eh, een symbool is van vrouwenonderdrukking... dat als algemene stelling is natuurlijk inderdaad onzin. Dat moet je altijd contextueel bekijken. En we kennen allemaal gelukkig veel voorbeelden van vrouwen met hoofddoeken. De schoolwerk zelf lesgeeft tot en met politici in Nederland... die toch absoluut niet het voorbeeld zijn van vrouwen die onderdrukt worden. Het kabinet is niet van plan de accijns voor benzine te verlagen. De benzineprijs in Nederland heeft vandaag de recordprijs... van april vorig jaar geëvenaard. De adviesprijs aan de pomp voor een liter is 1,75 euro. Minister Verhagen begrijpt dat dat vervelend is voor veel mensen. Maar als we de accijns verlagen, moeten we andere maatregelen nemen, zei Verhagen. Het is ofwel belastingen verhogen op een andere manier ofwel uitgaven beperken aan de andere kant... waarmee je toch probeert je huishoudboekje op orde te krijgen. En u weet, als we het huishoudboekje niet op orde hebben... Ja, dan gaan we uiteindelijk landen als Griekenland achterna... en dat willen we ook niet met z'n allen. Organisaties van minderheden hebben met ontsteltenis gereageerd... op de affaire rond het Limburgse staatslid Cor Bosman. Die noemde een Turkse PvdA een stuk uitgekotst halalvlees gemaakt van Turks varken. Dat gebeurde al een jaar geleden. Nu het via Limburgse media is uitgelekt is Bosman door de PVV uit de provinciale fractie gezet. Het inspraakorgaan Turken in Nederland wil dat het kabinet er zijn afschuw over uitspreekt. In een bedrijf in Oorschot heeft een brand een deel van een tuinmeubelbedrijf in de as gelegd. In de wijde omtrek waren zwarte rookwolken te zien. De brand woedde op een industrieterrein in de hal van de tuinmeubelleverancier... waar veel papier en karton lag opgeslagen. De brandweer vermoedt dat er asbest is vrijgekomen en verricht metingen. Er raakte niemand gewond bij de brand in Oorschot. Het weer, stapelwolken, enkele bui, het is 6 tot 8 graden. Vanavond flinke opklaringen, later ook bewolking. Morgen droog, rustig weer, met maar af en toe ruimte voor zon. Het wordt iets frisser dan vandaag. ABB Verkeersinformatie. Het is minder druk dan gebruikelijk op dit tijdstip op vrijdag. Er staat ruim 30 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad... De files die opvallen op de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom staat van Afrit Numansdorp 4 kilometer file. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. Een rijstrook is daar dicht. Op de a 15 Europort Rotterdam staat bij Spijken een wat langere file van 4 kilometer. En de N59, Zierigzee is in beide richtingen dicht tussen Oude Tongen en Den Bommel. Dat komt door een ernstig ongeluk. U kunt omrijden via de N498.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 Als er nieuws is in de zaak Joran van der Sloot, dan hoort u dat in dit half uur. En verder ook Servaars van Berkenmeij, staat lid in de provincie Noord-Holland. En die vertelt waarom de Willem-Arondeus-lezing, die Thomas van der Dunk vorig jaar van de PVV niet mocht houden, misschien ook dit jaar niet doorgaat. En een hele gloednieuwe rubriek, browsen met Brussen, over alles op internet wat u niet wist, maar wel wil weten. Ja, er is weer commotie uh, over de Arondeus-lezing -le georganiseerd... door de provincie Noord-Holland. Vorig jaar verhinderde de PVV de lezing. Die zou gehouden worden door Thomas van der Gedunken. die was heel kritisch over de PVV. En dit jaar heeft de beoogd spreker, een trendwatcher... gaat het om René Boender, afgezegd omdat hij bang is... voor uh, negatieve publiciteit en bedreigingen. Uh, Zegvaars van Berkum, staatslid uh, in Noord-Holland voor GroenLinks... en tevens ook lid van de commissie die die lezing organiseert. Uh, wat is er aan de hand? Uh, er is eigenlijk helemaal niet zoveel aan de hand. Er is heel veel commotie om niks. Uh, de lezing gaat ook wat mij betreft ook gewoon door. En oh, ook René rest... Boender gaat wel die lezing houden? Uh, ik hoop van wel, maar dat is natuurlijk de vraag. Hij Waar hangt het aan... vanaf? Nou, wat betreft of René Boender hem gaat houden... hangt van hemzelf af, of hij ook wil. Uh, we hebben hem gevraagd. Uh, ja. We hebben uh, de vraag neergelegd. Vervolgens heeft hij gezegd van... Nou, dat wil ik wel doen, maar voor een bepaald bedrag... Iets in die trance is weer gegaan. En uh, daar is heel veel commotie over ontstaan. Hero Brinkman van de PVV maakt zich druk over het bedrag. Hoeveel, om hoeveel geld gaat het? Nou, er werd een bedrag genoemd van 6500 euro. Maar Hero Brinkman is gewoon aan het zwetsen op dit punt. Hij haalt allerlei dingen erbij, wat halve waarheden. En uh, er is volgens mij iets heel anders aan de hand. Hij wil gewoon die lezing niet. Omdat uh, hij zich vorig jaar in zijn hemd gezet voelde... En, Want dat, en, uiteindelijk heeft Thomas die, denk, die lezing wel gehouden, maar uh, voor, voor het gebouw op straat gewoon. Het was een prachtige dag toen, ja. ja. Maar die René Boender, is die dan ook weer heel kritisch over de PVV? Nee, niet dat ik weet. Dus gaat de hele insteel, het, gaat, het gaat helemaal niet over de PVV. Dus wat mij betreft zien ze echt spoken. Dus het gaat alleen om het geld. Uh, nee. Brinkman vindt dat dat geld niet aan die lezing besteedt. Volgens mij gaat het bij Brinkman uiteindelijk omdat hij de lezing gewoon niet wil. Omdat vorig jaar dus Thomas van der Dunk kritisch over hem of over de PVV was. Dus hij wil mij... de hele lezing afschaffen. Denk hij wil je? De hele... Nou, dat zegt hij vrij duidelijk. Maar vrij die, die lezing kost volgens mij 28.000 euro, de organisatie is... van Volgens mij gaat het daarom bij heel Brinkman. Is... Nee, nee, nee. Het gaat, de, de lezing, er is een begroting uh, vastgesteld van 17.000 euro. Dat bedrag is gigantisch veel geld. Dat bedrag gaan we ook absoluut niet uitgrijven. Een grootste deel gaat gewoon gigantisch weer terug naar de algemene middelen. En uh, ook het bedrag wat de heer Obrinkman nu genoemd heeft... ja, dat is een beginbedrag wat inderdaad... Maar op zich de heeft de heer daar natuurlijk allemaal geen boodschap aan. Dus die nee. kan gewoon die lezing houden. Maar toch begrijpen wij dat hij daar nog over aarzelt, dat hij daar terughoudend in is. Dat klopt. Hij zou ook bedreigd zijn... Dat heb ik gisteren ook begrepen, ja. Dat vind ik, een, vind ik nogal ernstig, dat we op deze manier ermee om moeten gaan. En weet je wat die bedreiging inhield? Ik ken de ik, inhoud van die bedreiging niet. Het, het is het maar wel, gewoon verteld. Het stond gewoon in de krant. Maar hij werd gebeld door iemand, want hij is volgens mij ook. Hij doet iets met het klimaat en daar wilde hij ook iets over vertellen. En hij werd gebeld door iemand die zei van, goh, zou je wel meedoen aan deze lezing? Het was allemaal heel aardig. En, op, en toen zei hij, nou, ik wil, wel, ik wil het wel doen. En opeens veranderde de toon van die man en zei hij van, ja, dit soort lezingen moeten we eigenlijk niet willen in dit land. Dus het is beter als jij niet meedoet. Dat is ongeveer. En hij verdenkt ervan dat het een PVV-er is Aalhanger. die je wilde uitdagen. Dat heb ik inderdaad dat deel ook gisteren gehoord. Maar ik heb het allemaal van anderen gehoord. Ik weet het niet. Ik wil daar geen. Uh, ja, maar vervolg, Op dit ogenblik begrijp ik is de stand van zaken dus zo dat die lezing niet doorgaat omdat hij zich daardoor ja bedreigd nee, voelt en bang is. De, er zijn twee dingen. De ene kant is wie spreekt de lezing uit. De andere kant is de lezing zelf. Um, wie spreekt de lezing uit? Daar kan je natuurlijk heel veel over zeggen. Daar kan je natuurlijk ook discussie over ingaan. De lezing zelf gaat gewoon door. Dat is een mooie lezing. Het je bedoelt er... ongeacht met wie dan ook? Misschien als, als, als René Boender het niet doet, dan doet hij het met Ik iemand anders. Ik dat René Boender het zelf gaat doen. Dat zou heel mooi zijn. Maar uh, mocht, iemand, mocht hij het niet willen doen, dan moeten ze op zoek gaan naar iemand anders. Die Arondeus maar lezing, lezing gaat door. overigens. Arondeus was een kunstenaar, een homoseksueel uit de Tweede Wereldoorlog. Een, verzetsle een verzetsleider, ja. die, die, die georganiseerd is juist om, om ook controversiële thema's... He, de, ja. waar de provincie mee te maken heeft, aan te kijken. Maar Het gaat dus heel erg om vrijheid van meningsuiting, het gaat heel erg om het vrije debat en mag dus ook kritisch zijn. Het probleem volgens mij zitten we dus niet zozeer in, in bedragen, want daar zijn we het allemaal over eens. Er wordt gesuggereerd dat ik het normaal vind om voor een lezing 27.000 euro uit te geven. En daar gaat het dat niet vind in. ik niet normaal. Nee, en die, daar gaat het jij dus niet zit over. in die commissie die de lezing ja. organiseert, maar daar zit toch ook een PVV erin? Daar zit een PVV erin, ja. Dus die, die weet van de afspraken, die weet van het bedrag, et cetera? Uh, ja... Die heeft ook met en die voordrag, heeft niet gezegd, stand, dit vinden wij niet goed. Nou, eerlijkheid te zeggen, ze heeft wel aangegeven... dat ze de lezing niet, uh, dat ze daar niets in ziet. En ze heeft ook aangegeven dat ze uh, daar kritisch over wil volgen. Maar ze wil er wel inzitten. En dat gaat niet zozeer om dat je tegen de lezing bent. Dat vind ik, ja, ik ben het er niet mee eens, volgens mij. Hoe kan je tegen een lezing over vrijheid van meningsuiting zijn... of welk, hoe ingevuld dan ook. Maar uh, het gaat hier vooral om dat, dat, hij, dat de heer Brinkman in dit geval... als soort van privéproject, als hobbyproject... Die lees hij niet meer. Uh, hem dan uitspreekt. En, ja. Maar goed, als, als die René Boender nou zegt: Ja, uh, alles goed en wel. maar jullie hebben je zaakjes niet op orde. en ik krijg rare telefoontjes, dus ik kom niet. wat dan? Dat is aan hem. En dan gaan we op zoek naar een andere spreker. Uh, er, er zit hier een zekere Bert Brussen. bekend van radio en TV. Vrijdagmiddag live. Bert, ben je in Ja, je Ik wil het wel doen op twee voorwaarden. De eerste, dat ik een er... nou, uitnodig. Dat moeten we met elkaar overleggen. We hebben nu nog de maar vind, je, vind je het een potentiële spreker voor de eerste lezing? Vanzelfsprekend. Kijk, oké, okay, Bert. Je, je hebt twee exact, voorwaarden. De, het geld. Stel dat ze mij vragen, hè, als spreker voor dat weten we niet... moeten we met elkaar overleggen. Uh, ik, twee voorwaarden. Eerst is dat er, dat er een, een gage is van 6500 euro. die dan te besteden is aan een goed doel. En uh, de tweede is dat er dan uh, 28.000 euro teruggaat naar de belastingbetaler. En uh, daar kun je 65.000 of 6500 euro bij optellen. En is het misschien een leuk idee om de inwoners van uh, Noord-Holland. gewoon uh, via internet allemaal te laten stemmen. op wat het beste doel is. En dat daar dan het geld ook heen gaat. Dus oh, geld. Voor de inwoners van Noord-Holland is het een heel leuk idee. om, ja, vooral, uh, voor, denk voor de eerste keer. dat hun belastinggeld ook goed besteed wordt. dat van Bercken van groenlinks. Bijvoorbeeld IJseveen bijvoorbeeld. Dat lijkt me wel. Wat. wat vind je van de voorwaarden? Uh, het geld van IJseveen krijgen we gelukkig terug. Um, ja, nee, de voorwaarden. Het bedrag vind ik te hoog. En ik vind Het is 27.000 euro. Ja, ik 27.000 euro, vind ik, vind ik aan de hoge kant. Ik vind dat we het niet moeten uitgeven eraan. Ik vind dat we een mooie lezing moeten organiseren. Uh, dus daar organiseren. ben je het eigenlijk eens met Bert? Ja, ja. Van, geef dat maar terug aan de, aan de belastingdienst. Nou, niet het hele bedrag, want ik vind dat de lezing... Um, moet dat blijven. is ook iets voor de Noord-Hollanders. Wacht even. Dit is een lezing waar we zoveel mogelijk mensen bij aanwezig kunnen zijn. Waar een goed debat moet kunnen zijn. Uh, en dat is ook wat we de hele tijd hebben. Een bedrag van 6500 euro, wat genoemd is, vind ik te hoog. Dus op het moment dat je zou zeggen... inderdaad, dat wil ik ervoor hebben, nee, dan neem ik je niet. Nou, oh, daar maar, valt over te nee, praten. Ik ben veel minder bekend dan de meneer Boenders... dus ik doe dat voor 500 euro. Maar Kijk, dan, de, ben... dan de rest van het geld dat we overhouden... laten we daar dan iets nuttigs van. Want ik, ik ben het ja, maar... dus op dat punt... heel even, ik ben het op dat punt best wel met Heel Brinkman eens. Het is wel heel raar dat je om een verzet zult vieren... dat is heel leuk, maar hoezo moet het heel veel geld kosten? Het hoeft volgens mij helemaal niet te kosten. Hm. Uh, Thomas van heeft Vorig jaar gedaan, volgens mij van Hij stond daar het was een hage preek, dus hij heeft gewoon een veldje uitgezocht. Daar is hij zijn lezing gehad. Waarom dat bedrag? Waarom, waarom is er zo'n belachelijk Zelfast. overdrag in een provincie die toch al problemen De heeft? De vraag met is helder, geld. Het. waarom ja. dat bedrag? Ja, het bedrag is uh, dat eigenlijk wat jaarlijks terug daarvan komt. En dat wordt ook nooit uitgegeven. Ja, dat kan wat mij betreft kan dat ook lager. Maar dat is een andere discussie. Nou ja, Hero Brinkman heeft die dus ook de vraag gesteld. Dat, nee, maar dat begrijp ik. Ja? Dat, maar hef, daar heb je ook een punt. Maar er wordt gesuggereerd dat wij ervoor zijn om dat maar allemaal uit te geven. En dat is gewoon echt klinklare onzin. Maar daar zijn we er als, toch? Als, dus nee, maar daar zijn ja? we er inderdaad. Maar het probleem is dat het bij Hero Brinkman daar niet over gaat. Het gaat bij ook hem Ook als het 500 euro is, dan wil hij nog dat het hij doorgaat. Hij heeft doorgaan. letterlijk gezegd, als het 20 euro is, ben ik er nog op tegen. Maar hij bepaalt het toch niet in zijn eentje? Nee. Nee. Maar de, dat is het idee wat, wat nu ontstaat. Men denkt dus blijkbaar dat hij zijn eentje kan tegenhouden. Nou ja, dan doe ik het voor twee tientjes en dan bel ik me <laughs> op minder. Als u even doorgaat, dan neemt hij geld mee. Dan dan maar fantastisch. Kom, bedoel, okay, we moeten natuurlijk ook, Ik kan het niet beslissen. De heer die moet dus nog laten weten of hij komt. Wanneer is die lezing ergens? Dat wordt eind april. Eind april, dus hij, dus hij heeft de... nog even tijd om na te denken. We gaan horen wat, wat uiteindelijk zijn, zijn afweging wordt. Mocht dat niet zo zijn, dan heb je in ieder geval Bert Brussel al bereid... om het voor een schamele 20 euro te doen. We gaan kijken wat eruit komt. En ik wens je veel sterkte in, in dat proces... want dat lijkt me wel nodig, Servus van Berken van GroenLinks. Dank je wel. Maar eerst weer uh, muziek en met Tinley. January was blinding As we climbed from the basement Say goodbye for the last time In a bar by the Grand Canal Thanks for confirming. Don't let the silence come back to your eyes, cause I heard the music, it's so Before we made it, you took my hat with a sad. And I heard the music. Yes, so. Zinnen die begrijpen Tony Niels op gitaar en Sebastian Wiering op cello met It Hurts to Lose You. Een gloednieuwe rubriek speciaal voor de luisteraars die zich wel veel in de oude media, maar te weinig misschien in de nieuwe media verdiept. Aan de hand van Bert Brussen hoeft u tegenwoordig niets meer te missen. Bert, want jij uh, uh, ja, browst voor ons over dat internet. Waar, wat waren de meest opvallende dingen die je afgelopen week met tegengekomen? Nee, laten we eerst beginnen met uh, de, de, de, dat X is for all en uh, Ziggo uh, uh, de toegang tot uh, downloads uit Paris. dat heeft de auteursrechtenorganisatie Brein uh, uiteindelijk af kunnen dwingen bij de rechter. Dat is eigenlijk een een vrij grote klap... Ja, want Pirate Bay, dat is zo'n zo site ja, dit, waar je allemaal illegale softwarefilms, muziek... Ja, daar kun je software in. en films downloaden. En dat gaat dan met torrents. En dat zijn dan gedeeltes van een programma... zodat het eigenlijk niet illegaal is. Maar dat uploaden van zo illegaal... elk van een heel lang verhaal, een heel lang juridisch verhaal. En dat is heel lang aan getouwtrekt. En nu is het eindelijk zover. En dat is toch uh, ja, een beetje een, uh, een uh, einde aan de vrijheid op internet. En daar heeft Pirate Bay ook uh, terecht op gereageerd. Die hebben vandaag op de site staan van... Nou ja, Nederland is hard op weg naar Noord-Korea. Nederland, uh, Noord-Korea. Nederland hard op weg naar Noord-Korea. Ja, en in de tweede plaats uh, roepen ze iedereen op van nou ja, gebruik een, een proxy of toren. Dat zijn, uh, je kan dus via andere IP-adressen, dan ja. kun, je een kun je het omzeilen. Kun je het omzeilen. Dan ja, dan dus dus het gaat op. niet werken, zeg jij eigenlijk. Nee, dat is ook het mooie van dat ze dat zeggen, dat ze dat oproepen is omdat het, nou ja, het werkt of niet. Het is echt een heel belachelijk achterhoedengevecht. Je kunt wel bij de rechter afdwingen dat uh, providers mensen moeten afsluiten die downloaden of die uploaden, maar het is echt totaal zinloos. Welk el elk verbod komen er tien nieuwe sites. Nou oké, okay, dus praktisch is het moeilijk, maar toch even Bert, het is toch heel wat anders of je Onwelvoegelijke meningen censureert. Of dat je gewoon zegt: mensen die een product maken, muzikanten, schrijvers, filmmakers. die hebben gewoon recht op royalties. Nou, waar het om gaat is dat je dus nu zomaar sites op slot mag gooien. Dat je dus aan providers kan afdwingen dat sites op slot worden gegooid. Terwijl het eigenlijk zou moeten zijn dat je daar elke keer voor naar de rechter moet. Omdat het toch. je sluit iemand af van heel belangrijke informatiebronnen. Het, het is een te, gro te grove maatregel. Ja, het is je. een te grove maatregel. Zeker voor, voor dit soort dingen. Die, ja, Want nogmaals, het zijn gevechten. Ja, vast van Berkamp knik. ja, je bent het ermee eens? Ja, netneutraliteit is heel belangrijk. Het gaat dus niet om... Uh, De vrijheid om... op het net. Nou, het gaat niet om dat je... Tuurlijk, is da illegaal downloaden is niet goed. Dat zit we niet te verdedigen. Ik zit het niet of te je verdedigen. Of vind jij het wel goed uh, Downloaden is nog steeds legaal in Nederland. Dus, nee, dus wat maar, dat betreft... Maar ik vind wel dat, dat artiesten royalties moeten ontvangen... Uiteraard, uh, want die hebben ervoor gewerkt. jij maar... dat ook, Bert? Ja, alleen, er moeten dus wel uh, mogelijkheden zijn om dat goed te doen. Dat is het probleem. Ja. want ah. ontbreekt er aan mogelijkheden om legaal te downloaden. Niet op deze manier aanpakken. Andere zaken op het net. Uh, nou, wat, uh, wat, wat van de week heel veel rumoer en vooral grote morele verontwaardiging veroorzaakt... was een filmpje van Lucky TV aan het einde van de wereld. Daar door. Daarin uh, zagen we prins, uh, uh, uh, koningin Beatrix en uh, helaas ook uh, prins Willem-Alexander naakt. Wel met penis overigens. En de, ko de koningin als... voel je niet erg en Willem-Alexander wel, begrepen? Nou, dat kwam door, door het uiterlijk. Oh, okay. Ja, het was grote morele relevant waar ik vond toch een hoop mensen een grote schande. Dat alles ja. mag, maar de koningin afbeelden. En ik dacht toch van, en dat is vooral op social media zo. Af en toe is het qua fatsoen, dan gaan we echt wel weer terug naar de jaren 50. Wat waar, gebeurt er dan? De, de spruitjeslucht komt je dan echt tegemoet. Er worden echt mensen die bespringen elkaar nou virtueel op Twitter... om elkaar te vertellen dat ze dat toch echt helemaal niet vinden kunnen. Een schande is het. Nou, nou ja, het was een keurig filmpje, we zullen het hier op de site zetten. Kunnen de mensen het uh, zelf uh, ook doen? Ja, er is niet veel humor, bedoel je, onder de twitteraars? Nee, daarom ga ik nu iets met humor doen. En dat zijn, <laughs> uh, dat zijn uh, de Henk bleken grappen. Zoals iedereen uh, misschien weet, uh, bleek dat uh, onze uh, aardige CDA-meneer... die zoveel van ponies en natuur houdt, een relatie heeft... met een 25-jarige of een 26-jarige journaliste van uh, NSC Handelsblad. Uh, Barbara Rijlaars Dat kwam al vrij snel uit. En op Twitter uh, waren de grappen dan ook niet van de lucht. Ik wil er uh, graag een paar uh, voorlezen. Een nieuwe vriendin van 26. Voor het eerst dat Henk Bleker valt voor iets dat groen is. Jurie Albrecht. <lacht> Nooit gedacht Henk Bleker nog eens te gaan associëren met scharrelvlees. <lacht> met elke welgemikte tweet werd Henk Bleker. <lacht> Henk Bleker, ik heb echt geen kind aan mijn vriendin. Nou nee, met jaloezie hebben de reacties niks te maken. Denk niet dat er veel zijn die een relatie met Henk Bleken zouden willen hebben. En de laatste, niet grappig, wel leedvermaak. God allemachtig, midden in de nacht wakker gebeld in New York City. Wat ik vind van de 32 jaar jongere vriendin van Henk Bleken. Magiet van der Linden die regelmatig hier ook te gast was als lid de van de journalistepanel. van uh, Opzij. opzij. Uh, en die dus blijkbaar uh, om commentaar gevraagd Dit, uh, nou ja, Het geeft wel weer aan hoe snel en toch ook wel... komisch er gereageerd kan worden op dat uh, ja, twitteren Ja, maar dat, dat is het raar. Dat vindt iedereen dan wel heel grappig. De mensen die boos zijn over een filmpje met koning Beteris... wat overduidelijk satire is, die vinden het allemaal enorm grappig... om, uh, om de vriendin van Henk Bleken te zien uh, in bikini... of uh, om een grap te maken over Bleken. Dat heeft ook al een beetje te maken met dat... Ja, in de eerste plaats is het een CDA en die liggen al niet zo goed... waar het gaat met, met relaties en dat soort dingen. En in de tweede plaats is het natuurlijk iemand... die, die nogal veel weerstand ondervindt... voor zijn plannen voor natuur en milieu. Hij is op zijn minste omstreden, zou je kunnen zeggen. Toch eventjes, want uh, er uh, was deze week ook een discussie over... ze noemden dat dan identiteitsverhouding. En dat ging dan vooral over dat op internet... en uh, via Twitter-accounts ja. mensen zich uitgeven... voor bekende Nederlanders, maar ook politici. Ja, het probleem is dat als je bijvoorbeeld Henk Bleker heet... de L, de tweede letter in de achternaam die L, als je een hoofdletter I intypt... dan word je ook als L gezien. Dus je kan, als je intipt Henk Bieker... dan lees dat op Twitter exact als een L. Dus kun je iemand heel makkelijk nadoen. En dat geeft natuurlijk probleem, omdat... Nou, 90% van die Twitteraars die, die, Twitter die anonieme accounts zijn heel grappig, die zijn ook satirisch bedoeld. Maar ja, want nu, want nu heb openen. je het eigenlijk over, over, over een verwarring... of per ongeluk, maar er zijn dus heel veel mensen... die zich uh, expres uitgeven. Nou, het, het, ja, dat zijn mensen die het expres doen. Maar het probleem is dat de media vaak er op springen. De Telegraaf bijvoorbeeld het is heel berucht en beroemd... om bij elke tweet ongeveer nieuws te maken... Bijvoorbeeld bij Geert Wilders. Nou, Geert Wilders is het ook makkelijk te Dat Geert Wijders, Dan lijkt het op Geert Wilders. Nou, als je ziet hoe snel de media daarop inspringen... kun je ook wel heel makkelijk nieuws maken. Terwijl het dus fake is. En dat is wel een, is een risico. En daar hebben die politie dan ook wel problemen mee. Mark Rutte, die had ongeveer 160 uh, valse accounts. Ongeveer 160 mensen die hem nadeden. Die heeft hij consequent allemaal laten verwijderen. Maar hij heeft van de week wel weer op Twitter... heeft die mensen, uh, konden vragen stellen aan hem via Twitter... en heeft hij allemaal netjes beantwoord. Wat toch heel lief van hem is. Zegt Servaas zeg, uh, van Berkham ook meegemaakt, meegemaakt dat iemand zich voor jou uitgaf? Uh, nee. Dat nog niet? Misschien. Nee. Uh, je moet uh, nog meer doorstoten in de Vatenvolk. Servaas de... van Berkham. Ja, Vanaf nou, nu kan dat. Ja. Uh, nee, maar uh, Bert, geeft dat niet aan. Uh, is dat niet ook het begin van de ondergang van het medium? Nou, dit, nee, het is niet de ondergang. Het probleem is ook een beetje dat uh, de Amerikaanse wetten... voor die vrijheid van meningsuiting nog veel ruimer zijn. En daar veel uh, laconieken mee omgaan. Dus het is ook heel moeilijk om het weg te krijgen. Wat het, vooral, uh, het probleem is vooral dat de media moeten er heel erg mee leren omgaan. Want ik had van de week had ik ook, ik dacht dat Femke has, maar iets had getwitterd... en ja. daar was ik heel boos over. Uh, en dan bleek de, de, fouten, uh, de valse Femke Has. Maar woord, hoe kan je daarmee omgaan? Hoe weet je dan? Door, door dat nogmaals te controleren. Want vaak zie je het wel. Er staat vaak in de, in de bio de beschrijving... Uh, wordt, er wel, uh, wordt er nog wel wat... Ja, Iets satirisch toegevoegd en je kan ook wel zien als Femke Hals, maar bijvoorbeeld uh, uh, 300 followers heeft, dan weet je dat zal niet echt, want de echte die heeft, dus 150.000, dus die moet meer opletten. Je moet meer. Uh, we zijn toch nu wel heel erg gewend geraakt van wat op Twitter staat, dus waar dat komt bijvoorbeeld door Wilders, die eigenlijk alleen maar via Twitter gebruikt. Ja, uh, het dat meer of meer als officieel perskanaal. Uh, da daar uh, dan moeten we toch ja, we moeten er toch strenger op zijn. Dat laat ik het zo zeggen. Nou ja, of of of mensen trekken zich terug natuurlijk van het medium. Nou, dat gebeurt natuurlijk ook. Maar dan weet je dus, kijk, als jij zegt: Jan Mom, ik zit niet op Twitter. Volgens mij zag ik laatst een tweet van jou. Dat kan ja. ja. Dat wil zeggen wel... dat jij hier zou zitten. Ja, daar was ik wel heel verbaasd over. Maar als jij nou, nu Want zegt: Jij schat ik... mij niet in als Twitter. Nee, jij bent boven de 70. <lacht> ja, als je dan... kijk, nou. Dankjewel. Dank je wel. Nee, maar kijk, als jij nu zegt: van, Ja, van Ik zit niet op Twitter. Ja. en er komt toch een Jan Mom voorbij. dan weet iedereen: Ja, maar Jan Mom heeft toch gezegd dat het niet op Twitter zit. Dus dan is het de, de, de valse Jan Mom. Zeg, van Berkum twittert wel? Ik twitter wel, ja. S van Berkem. S van Berkham, kijk, dan weten we dat ook. En jij vindt het een nuttig en, en een goed werkend medium? Ja, het werkt. We moeten inderdaad goed opletten. En het is in, wel, werkt, van... in welke zin? Nou, op het moment dat we iets, iets relevants over politiek naar buiten wil brengen, is dat een hele goede manier om dat te doen. En dat kan dan via Twitter. Ja, maar wat is een risico? Want ik weet nu al dat er straks 10 uh, S-underscore van Berkham zijn... Oh, die een heleboel hele rare dingen gaan zeggen over de Arondeus-lezingen. En er zijn dus ook wel media die dat wel oppikken. Dus het kan ook heel snel een uit de hand lopen. Bij deze uh, informatie en waarschuwingen van Bert Brussen. <laughs> hij zit ook op Twitter. En u kunt natuurlijk ook uh, uzelf voor Bert Brussen uitgeven. Is al gebeurd, begrijp ik. Bert van Sloten, zit hij op Twitter? Die zit ook op Twitter en die is zichzelf op Twitter. Jan, wat gaan we zo dadelijk doen in het, het Radio 1-journaal? Nou, ik ben heel dichtbij, hoor. En ook heel dicht bij u als luisteraar. We maar gaan het praten over Frankrijk praten. Zien. We gaan over Frankrijk praten zo dadelijk. Uh, Frankrijk wordt namelijk afgewaardeerd door S&P. Dat is het laatste nieuws. gaan we het zo over hebben. We hebben het over de benzineprijzen. En we zitten te kijken naar een zaal in Peru. Naar een jongen met een groen T-shirt aan. Joran van der Sloot. Hij wacht op zijn uitspraak. En wij wachten mee af met hem. En dan mag, je nu gaan Jan. Dan mag je nu gaan afkondigen, Jan. Dit was vrijdag. Verder live, dankjewel. Avond. De tand des tijds een radiotekening, Haha, <tied> Tweet <tied> de Clown. De vorstin <tied> die is down, want ze krijgt er een punt over dat gezoende de volk zou vinden. Haha, trouwtje Tweet. Reageren kan niet, dus dat wordt weer inbinden. Hij gooit een balletje op, hoe ons visitekaartje, een hoofddoek over haar kroontje toch. Heel het land op zijn kop, door zijn knuppel in het hoenderhok. Heel het land lijkt te klein, om de majesteit in pakpapier. Dat ons hoofd haar kop vult als een lap op een rode stier. Haha, haat de koningin die ontploft. En zij valt onder de ministeriële verantwoordelijkheid. 1000 stukken uiteen. Op de sultan zijn grote blote teen. Maar die geeft geen krimp. Want die munt nog uit. Hun hoffelijkheid. De Tand des Tijds werd getekend door Maglijn. Radio 1. Het NOS Journaal. Kredietboordelaar en Poors verlaagt de kredietwaardigheid van Frankrijk. Het Franse persbureau AFP heeft dat gehoord van een bron dicht bij de Franse regering. Er zouden nog meer eurolanden een lagere kredietstatus krijgen. Welke dat zijn is onduidelijk. Duitsland, Nederland, België en Luxemburg blijven volgens de bron in Parijs buiten schot. De rechtbank in Peru velt dadelijk het vonnis in de zaak tegen Joran van der Sloot. Hij is in de rechtszaal, de rechters zijn net binnengekomen. Van der Sloot wordt verdacht van de moord op Stefanie Flores anderhalf jaar geleden. Het is 30 jaar tegen hem geëist, maar omdat hij een bekentenis heeft afgelegd... kan de straf een stuk lager uitvallen. Premier Rut is het met koningin Betek eens... dat een hoofddoek geen symbool is voor onderdrukking van vrouwen. Tijdens een staatsbezoek aan Oman noemde de koningin die PVV-uitspraak gisteren onzin. De koningin bezocht de afgelopen dagen twee keer de moskee... en droeg daarbij zelf een hoofddoek. Het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt toeristen in Bangkok... om extra goed op te letten op plaatsen waar veel buitenlanders komen... Dit in verband met de verhoogde dreiging van een aanslag... door Libanese moslimterroristen. Eerder vandaag waarschuwde de Amerikaanse ambassade... toeristen in Bangkok voor een aanslag. Dat zijn de hoofdpunten van dit moment. AMB verkeersinformatie Het is minder druk dan gebruikelijk op vrijdag. Er staat 50 kilometer file in totaal. De meeste files staan in de Randstad. Twee files vallen op. Op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Staat voor Afrit en Dolder. Drie kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom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 Een hele goede middag. Het is vrijdag 13 januari. Terwijl de financiële markten een beetje in slaap leken te zijn gesust... zijn ze met een klap weer wakker zo aan het eind van de week. Het woord afwaardering zoemt door de lucht. PVV in Limburg likt de wonden. Cor Bosman is uit de fractie gezet na het uitlekken van een beledigende e-mail. En vandaag is, vandaag is ook de dag van een nieuw record. Aan de pomp wel te verstaan. De besparingstips die volgen zo duidelijk. De camping van het jaar 2012 is amper 13 dagen na de start van het jaar al bekend. Maar we beginnen met de afwaardering. En dan komt zo dadelijk Joran van der Sloot. Vandaar dat ik heel even aarzelde. Kredietbeoordelaars S&P hebben gekeken naar de kredietwaardigheid van de Eurolanden. Bart Kamphuis van de economieredactie. Wat hebben ze laten weten? Ja, we weten inmiddels van uh, drie uh, bronnen in Frankrijk. Het uh, persbureau AFP, de krant Le Monde en de krant Le Figaro. Dat Frankrijk zou zijn afgewaardeerd door Standard Poors, Een van de drie grote kredietbeoordelaars uh, in de wereld. Dat had Stennet en Poors min of meer al aangekondigd. Uh, een aantal landen, Europese landen was in de wachtkamer gezet... door Stenet en Poors. Uh, met de mededeling als het uh, Europese overleg... over het oplossen van de schuldencrisis... als dat geen goede vorderingen boekt... dan zullen wij deze landen gaan afwaarderen. Nou, we, we weten inmiddels ook uit dezelfde bronnen die ik net noemde... dat Nederland, Duitsland en Luxemburg... niet uh, een afwaardering hebben gekregen. Maar dat Frankrijk dus wel... Uh, vandaag te horen heeft gekregen dat het de AAA, de hoogste de status... Ja. De, de, die drie A'tjes, dat daar nu één een, uh, een of twee uh, punten vanaf gaan. De details volgen later als ze zelf natuurlijk met een mededeling uh, komen. Maar het is niet alleen Frankrijk, het zijn waarschijnlijk meer landen. Dat zou kunnen, ja. Maar daarover hebben we op dit moment nog geen duidelijkheid. Maar uh, hoe dan ook is Frankrijk natuurlijk als groot AAA-land uh, een heel uh, belangrijk uh, land. Want het betekent niet alleen dat dat voor Frankrijk lastig is en problematisch... maar dat betekent ja. ook voor het uh, grote noodfonds... Dat krijgt dat nu ook precies. Als de wetten van de logica, zoals die in het verleden hebben gegold, als die blijven gelden. Dan betekent dit dat Frankrijk meer geld op tafel moet gaan leggen om uh, zijn uh, schulden te kunnen blijven financieren. Er moet gewoon meer rente op tafel worden gelegd. En dat betekent ook dat Frankrijk dus meer uh, uh, geld moet gaan, gaan. Dat het Frankrijk meer geld gaat kosten om bij te dragen aan die Europese steunoperaties. Goed, de, uh, laat we zeggen, het zijn de eerste berichten. Het het nieuws is uh, nog vers. We gaan kijken of er inderdaad een bevestiging komt van, het, van de kredietbeoordelaar zelf. En laten deze aanzending nog veel meer daarover over. U hoorde Bart Kamphuis van de Economie Redactie. Joran van der Sloot, dat is het andere grote nieuws uh, op uh, dit moment. De rechter is bezig in uh, Lima, Peru, om een uitspraak te doen... in de zaak op de 21-jarige Stephanie Flores, de moord daarop. Marion van den Rooijen, waar zijn ze met die uitspraak? Euh, nou, ze zijn een, een, een half uur te laat begonnen. Maar dus, er worden nu allemaal nummers en procesnummers opgelezen. En eerst niet, deed de microfoon het niet, dus de rechter kon niet verstaan worden. Nou ja, het kan elk moment kan het, uh, kan het komen. Ja, want hoe is zo'n uitspraak op, over het algemeen opgebouwd? Ik hoor daar een mevrouw alle, in het Nederlands nu proces... opeens praten. Uh, ja, zo, ja, ja, ja nou, hij even vertaling. Oh, hij krijgt vertaling, ja, hij het. krijgt ja. vertaling. Ja, ja, ja. En hij heeft net gezegd dat hij al die procesnummers niet, moet, niet, niet hoeft te weten. Hij wil gewoon de uitspraak weten. Maar de, dat laat dus nog even op zich wachten. Van de Sloot ziet het trouwens heel erg slecht uit. Als je dat vergelijkt met twee dagen geleden. Echt heel erg moe, bedrukt, zenuwachtig. Hoe is hij gekleed uh, uh, verder? Want hij is dus bedrukt, moe, zenuwachtig. En verder, wat heeft hij aan? Een, uh, een groen t-shirt, een, een beetje gifgroen t-shirt, wat, wat zijn bleekheid natuurlijk nog wat uh, duidelijker maakt. Ja, en, en dan in dat, in dat rechtszaaltje, wat ja, toch echt een beetje knullig is, hier en daar een, uh, een kleedje eroverheen. En dan moet het maar als rechtszaal dienen. Want het is, het is in een rechtszaaltje dat uh, in de gevangenis uh, is aangekleed, zeg maar. Een uh, gevangenis die naast de zijne zit. Een heel klein stukje even meeluisteren. 233. Ja, tot 2233. Emitiendo se el auto superior de enjuiciamiento. Waardoor dit proces weer doorgaat. De fogas, 2200. Voorlopig beperkt de rechter zich tot inderdaad. Dit gaat nog wel een tijdje duren. Maar Jon, blijf luisteren en je steekt je vinger op op het moment dat wij dat ook moeten weten. Oh, okay, Gaan okay. wij het in de tussentijd hebben over de hoge prijs aan de pomp. Want ondanks die hoge prijs aan de benzinepomp blijven we gewoon tanken. Zijn er nou manieren om meer uh, uit het alsmaar duurder wordende litertje benzine of diesel te halen? Nou, wel degelijk. Het nieuwe rijden. Bij transportbedrijven werken ze er al mee. Martijn van der Zanden, kijk hoe ze dat doen. Het is hier een flinke drukte bij transportbedrijf Hovetra in Roon. Bij Rotterdam, zuinig rijden. Ah kijk, zuinig rijden, je zet meteen de motor af, heel goed. Uh, lukt dat een beetje, zuinig rijden? Ja, dat, dat, dat gaat wel. Je hebt de cursus daarvoor gehad? Ja, dat is al, maar dat is al een jaar terug hoor. Maar daar we je een papiertje voor dan, hè, voor zuinig, zuinig rijden. Ja. Het lijkt er altijd wel op uh, met file rijden of met stationaire rijden stilstand. Dus er is wel waardig wat opgelet. Ja, bij ons hebben ze wel die cursus zijn ze wel aan het doen. Dus uh, het is wel handig. Laten we zeggen, een beetje bij de afrit, een beetje vroegtijdig uh, gas los, weet je wel. En uh, ja, een beetje bij stoplicht even kijken. Dat je dan uh, denkt, nou, uh, gas los en uh, uit laten rollen. En dan weer, uh, huppakee. Met, met deze benzineprijs en dieselprijs is, is het wel nodig om wat zuiniger aan te doen, toch? Ja, dat, dat wel. Heel erg duur tegenwoordig. Shani, jij bent de directrice hier. Ja, zuinig rijden is iets waar jullie al lang mee bezig zijn, hè? Ja, ja, ja. Vanaf uh, het moment eigenlijk dat de dieselprijs uh, ging stijgen, uh, zijn we toch naar oplossingen gaan zoeken om, die, uh, ja, om te bezuinigen, om te besparen. Want jullie geven, jullie geven alle chauffeurs een, een cursus om, om het te leren, zeg maar. Ja, om het te leren en om ze er uh, bewust van te laten worden, laat maar zeggen. Van dat is het rijstijl, belangrijkste. Ja, dat de rijstijl ook invloed heeft op de diesel, uh, dieselgebruik. André, jij staat hier, je bent van Vibo, Jullie geven die cursussen. Ja die bewustwording, hè, die is het belangrijkste. Hoe breng je die nou over? Door hem uh, ze consequent erop te blijven attenderen wat hij dus kan verbeteren, wordt het op dat moment voor hem ook een vanzelfsprekendheid. Dus wordt het nieuwe gedrag moet eigenlijk zijn automatisme worden. En dat kunnen we in feite doen door uh, die stukjes gratis nazorg erin uh, te verweven. En die nazorg hoeft geen dag te duren. Dat kan al met een of anderhalf uur meerijden met de chauffeur al zijn: van joh hey, houd die speerpunten in de gaten, blijf nou, en op die manier kun je ze wel op een niveau krijgen wat voor een bedrijf interessant is. De benzineprijs staat nu per hoogte. Diesel zit er tegenaan. Ja. Topdrukte bij jullie. Ja, best wel. Uh, sinds gisteren staat bij onze telefoon behoorlijk rood gloeiend. Ook van bestaande klanten die nu al zeggen van joh, we willen brandstof besparen. We hebben al trainingen. Kan het extra speerpunten zijn in de trainingen? Maar ook van klanten die zeggen van joh, uh, wij horen heel veel van, uh, van jullie aanpak bij andere klanten van ons. Kun je bij ons langskomen voor een gesprek? Nog even terug naar het transportbedrijf, want jullie hebben geen bonus hè, voor mensen die het heel goed doen bijvoorbeeld. Nee, nee, nee, dat zouden we eigenlijk wel moeten gaan doen. Ja, dus daar gaan we wel over denken, <laughs> de goede. <laughs> Het kabinet ondertussen ziet ook wel in dat het vervelend is, die hoge prijs aan de pomp. Maar ze gaat er niks aan doen. Een mogelijkheid zou zijn om de benzineaccijns te verlagen. Maar in deze tijden van crisis is dat volgens minister Verhagen van, van Economische Zaken niet te doen. We geven per dag 60 miljoen euro meer uit dan we binnenkrijgen. We kunnen natuurlijk ook zeggen van, ja, om de accijns te verlagen verkleinen we het budget bijvoorbeeld van de publieke omroep, maar dan staat u er niet meer. U kunt wel heel veel vrienden maken in het land door het accijns te verlagen. Uh, het is makkelijk om op korte termijn uh, vrienden te maken. Uh, mijn taak als, uh, als minister uh, om, is ook om dit land sterker uh, uit de economische crisis uh, te helpen. Te zorgen dat we ons huishoudboekje op orde hebben. En te zorgen dat we onze banen en inkomsten voor de toekomst veilig stellen. En ik begrijp dat het buitengewoon uh, vervelend is... als je opeens geconfronteerd wordt met een hoge benzineprijs. Maar linksom of rechtsom heb je wel te maken met het feit dat ook de overheid... inkomsten heeft en uitgaven heeft. En die moeten ongeveer met elkaar in evenwicht zijn. Dus accijns niet naar beneden, benzineaccijns. Dat betekent dat als je de accijns op benzine verlaagt... dat je andere eh, inkomsten moet verhogen. Dus belastingen moet verhogen. Dus dan betaalt de burger het ook. Of je moet je uitgaven beperken. En dan heeft dus de, de, de burger in Nederland... heeft dan of minder publieke omroep of minder scholen. Je kunt niet eh, iedereen tevriend houden... Uh, en je kunt niet uh, alleen maar uh, geld uitgeven uh, zonder dat je daar inkomsten tegenover hebt staan. U zegt het nu wel, maar die keuze heeft u dus blijkbaar nog niet gemaakt. Ik ben zo benieuwd of dat een keuze kan zijn. Uh, u weet dat wij afspraken gemaakt hebben bij uh, de totstandkoming van dit kabinet... waarbij ook een financieel plaatje was. En toen hebben we niet de keuze gemaakt om de accijnsen... dus de belastingen op uh, benzine, om die te, te verlagen. Dat is nu niet veranderd na die hoge prijs van vandaag? En dat is nu niet veranderd. Uh, helaas uh, is het ook zo dat vanwege de stijgende olieprijzen... Uh, je te maken hebt ook met, uh, zeg maar, hogere kosten... met betrekking tot de benzine, dus ook los van de accijns. Als ik u zo hoor, dan is het gewoon balen voor de automobilist op dit moment... maar u gaat niks doen. Het is uh, heel vervelend waar ik, als, waar ik iets aan zou kunnen doen... is als er sprake is van oneerlijke prijsafspraken... Dat is niet het geval. Nogmaals, de kale benzineprijs die is vergelijkbaar met de andere landen... Eh, waardoor wij hoger uitkomen. Dat heeft te maken met de accijnzen. Als we die verlagen, betekent het dat we andere belastingen moeten verhogen. Eh, dan spaar ik misschien eh, de automobilist... maar dan straf ik weer eh, de hardwerkende Nederlander... die eh, extra belastingen zal moeten betalen. Maxime Verhagen, de vicepremier, was dat. In gesprek met Marcel Bril... En dit is het geluid vanuit de rechtszaal... waar Joram van der Sloot terecht staat en luistert naar de uitspraak. Marion van Rooijen, ze zijn nog steeds bezig met het opzommen van het vonnis. Uh, nou ja, ze beschrijven nu de hele chronologie zoals het gegaan is. Hoe die Peru is binnengekomen voor een pokertoernooi... en hoe laat en op welke adres en uh, aan welke tafel... hij uh, Stefanie Flores ontmoette die dus... Uh, waarvan hij beschuldigd wordt dat hij die vermoord heeft... Nou ja, en ik zie dat de, rech, dat de rechter die dit voorleest, nog een heel pak papier in haar handen heeft. Dus dat kan nog heel lang duren. Ondertussen zie je uh, Van der Sloot steeds gespannener kijken. Je ziet hem uh, zweet van zijn hoofd afvegen. Maar ik denk dat hij het uh, nog een hele tijd heel benauwd zal hebben. Want uh, het vonnis uh, duurt nog een pagina of ik schat uh, voorlezen, nog een pagina of tien, denk ik. Goed, blijf luisteren en we horen je zo dadelijk weer. Straks de F-16's van de vliegbasis Volkel. Die hebben gejaagd op een autodief. Edwin Gerritsen zit bij de ANWB voor de vrijdagmiddagspits. Ja, het is niet zo erg druk op de weg. Er staat 40 kilometer file in totaal. Dat is maar de helft van wat er normaal staat op vrijdag. Twee files vallen op. Die zijn wat langer op de A28. Utrecht richting Amersfoort staat voor Afrit en Dolder. Vier kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. De langste file staat op de A29, Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Voorafrit Numansdorp, 7 kilometer. Dat heeft te maken met een spoedreparatie aan de weg. De linkerrijstrook is daar dicht. Verkeer vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom kan beter omrijden via de A16. Het uh, pingeltje is er niet. Nou daar ja, dan gaan wij toch gewoon verder, Willemijn. Willemijn Hubert. over het weer. Um, nou, het, uh, het gaat vriezen. Hoor ik al een paar dagen op uh, tv ja. uh, van jou en op de radio. Uh, gaat het hard vriezen? Nee, het gaat niet uh, heel erg hard vriezen. Uh, vannacht kunnen we misschien in het binnenland wat. Uh, is de temperatuur rond het nulpunt. Maar de nacht daarna dan gaat het wel licht vriezen. Het gaat op min twee. En de nacht daarna nog een paar graden meer, maar ik denk niet dat het veel verder komt dan min 4, min 5. Dat is nog geen ijs in de sloten, Willemijn? Nee, nee helemaal niet. Nee. En daarna gaat het weer weer wat veranderen, want nu, die kou wordt nu eigenlijk gebracht door een wat oostelijke stroming en de wind gaat draaien, nou dan raadt u het al dan, komt die wat meer uit zuidelijke richtingen en dat brengt warme lucht met zich mee. Dus Het is ook een hele korte Het is, kouperiode een, het is een, een kort en niet eens hevige vriesperiode, maar goed, nee. we, we kunnen laten zeggen ook in deze winter we, heeft het gevroren. Ja, de, het is even normaal geweest eigenlijk. Ja, die wind hebben we daar daar nog last van nee, helemaal niet want het is ook maar heel weinig wind. Staat er komt nu de komende uren nog uit west-noordwestelijke richting. Gaat dan langzaam, dus naar het oosten draaien. Brengt dan die kou zich mee, maar het blijft maar heel weinig wind, zoals 'nachts als overdag. En hebben we nog wat last van neerslag? Misschien vannacht nog een paar buitjes in het noorden van het land, maar dat zijn er dan echt niet veel. En daarna krijgen we een paar dagen met hartstikke droog weer, echt droog weer. En op een gegeven moment is er ook heel veel ruimte voor de zon. Morgen misschien nog wat minder, wat meer bewolking. Maar zondag en maar maandag wordt het gewoon mooi. Klinkt gewoon, dat klinkt als heerlijke dagen wel. Ja, sowieso het... rond het Vriespunt. Ja? Zonnetje erbij? Absoluut, prachtige dagen. En, en heel normaal voor de tijd van het jaar. Dus dat is leuk dat het weer weer een keertje meewerkt. <laughs> dat moeten we je meer aanhouden. Ja. Dankjewel, Willemijn. Willemijn, hoe weer? Over het weer. Een oh man. Die in een auto met een gestolen kentekenplaat voor de politievluchten... heeft gisteravond ook de luchtmacht achter zich gegaan gekregen. Twee S16's werden achter hem aangestuurd. Kolonel Peter Tanking is de commandant van de vliegbasis Volkel. Goedemiddag, meneer Tankink. Zeer goedemiddag. Wat is daar gebeurd? Wat er gebeurd is, is dat de politie ondersteuning gevraagd heeft... aan ons van een terreinwagen, omdat de, de personen in het een, in een drassig terrein terechtgekomen waren. Die aanvraag kwam bij ons bij het operatiecentrum binnen, waar ook toen te horen kwam dat er inderdaad een politiehelikopter in de lucht uh, was. En uiteindelijk is uh, toen ook besloten om uh, twee F-16's... die net op het moment uh, stonden om een trainingsmissie te gaan uitvoeren... Uh, bij aan te sluiten en ondersteuning te laten leveren. Nou weet ik dat F-16's een heleboel kunnen. Maar volgens mij vliegen die ongelooflijk hard en een stuk harder dan een auto. Maar als je hard vliegt, je kunt wel op de grond kijken op één, één positie of in een klein, klein gebied. En dat is uiteindelijk wat er gebeurd is met de speciale apparatuur die we aan boord hebben. Kunnen we op specifieke plaatsen op de grond uh, kunnen we zoeken. Uh, ze waren eigenlijk gewoon de automobilist kwijt? De auto was inmiddels al, uh, al aangetroffen. Ze waren de persoon waren ze, waren ze kwijt. En met infrarood kunnen wij ook uh, kijken ook vanuit de lucht. Ja, en u heeft hem op die manier gevonden? Nou, helaas hebben we hem uh, niet gevonden. We hebben wel de politie kunnen ondersteunen... om het gebied af te zoeken wat daar, uh, wat, waar ze aan het zoeken waren. Ja, dus de man is nog voortvluchtig? Nee, uiteindelijk is gebleken dat hij uh, s'avonds laat... Uh, dat hij alsnog aangehouden is... doordat hij uh, zich probeerde uh, te, in huis uh, toegang te verschaffen... door mensen, bij mensen aan te bellen. Nou, oké. Okay. Hij is dus uiteindelijk toch uh, gepakt. Opmerkelijk, uh, de f 16 uh, de in voor een politietaak. Vorige week hebben wij ook een gesprek gevoerd op vrijdagmiddag. Toen ging het over de inspectie van de dijken in uh, Groningen... Ja, nu helpt u met het vangen van uh, boeven. Je zou bijna zeggen, geef die f aan de politie, want die hebben er een heleboel aan. Nou, het is een taak die wij uh, behoort bij onze primaire taak. En dat is nationale veiligheid. En dat is uh, in de breedste zin van het woord. En in dit geval uh, kunnen wij de politie heel goed ondersteunen. Wat wel is, is dat het een toevalligheid is dat wij net op uh, oefening gingen... en klaarstonden om de lucht in uh, te gaan. En dat wij de combinatie aankonden gaan met de politie en de politie konden ondersteunen. Ja, want dat was echt een toevalligheid. Was het anders ook mogelijk geweest? Het is altijd mogelijk, alleen de snelheid waar we mee dan kunnen, kunnen handelen... die is niet zo, uh, zo groot, omdat uh, we de apparatuur niet altijd tot onze beschikking hebben. En in dit geval stonden de F-16's echt klaar voor de start. En uh, was het alleen maar een, uh, de opdracht wijzigen, wat uh, veel inhoudt voor de, uh, voor de vlieger. En toen is er contact gezocht met de, met de heli. En op dat moment zijn de jongens de lucht ingegaan... en hebben in contact gestaan met de helikopter van de politie. Goed, de F-16's hebben erbij geholpen. Meneer Tankink, dank u wel. Alsjeblieft. Vandaag begint het grootste schaaktoernooi van Nederland weer. Dat schaaktoernooi is in Wijk aan Zee. Jeroen de Jager is erbij. Uh, Jeroen, we kennen Sorry. het natuurlijk als het hoogofens schaaktoernooi... maar dat heet tegenwoordig anders. Nee, dat is het al lang niet meer, Bert. Uh, je weet dat het bedrijf is overgenomen een jaar of tien geleden. Dus het is het Tata Steel Chess Tournament. <laughs> de is allemaal editie. Ja, De nou editie. Ja, dat kan niet anders. Uh, en ze zeiden hier net bij de opening trouwens... we zitten in zwaar weer... Spelers mogen van geluk spreken dat het toernooi nog doorgaat bij wijze van spreken. Want uh, het gaat slecht met uh, die Europese economie. En de vraag is dan altijd, zal dat uh, bedrijf nog steeds het uh, toernooi dat dus al sinds 1938, ja ja ja... Uh, wordt gehouden, zal dat bedrijf dat toernooi nog langer sponsoren. Maar dat zijn ze blijven doen. En je ziet een enorm sterk spelersveld in uh, de A-groep bijvoorbeeld. 10 uh, uh, spelers uit de top 15 van de wereld. Met bijvoorbeeld uh, de nummer 1 van de wereld, uh, Karl uh, Mag Magnuson. Magnus Carlsen. Magnus Carlsen, sorry. Uh, ik haal die dingen altijd door elkaar. Dus ja, een sterk tenor. E2, E4, zeg ik altijd maar, Jeroen. Maar ons Nederlands talent... Ja, ja, ja. D2, D4, <laughs> zeg ik dan. Okay. Krijgen we zo'n partij. Zeg, maar ons Nederlands ja. talent, is dat er ook bij? Um, Anis Giri, um, die is er zeker bij. Die speelt uh, mee in de A-groep, 17 jaar. De jongste speler ooit, denk ik, hier op dit toernooi... per chef Tom Bottema. Nou, uh, dat toch weer niet. Want diezelfde Magnus Carlsen bijvoorbeeld... Uh, die speelde al op zijn 16 e in de A-groep, maar het is natuurlijk wel uh, heel jong. Ja, hij is al heel goed, hij heeft dat niveau bereikt. En uh, ja, hij heeft vorig jaar eigenlijk ook al heel goed gespeeld in de A-groep. Interessante loting ook, want hij speelt op zaterdagmorgen... de eerste wedstrijd tegen Gelfand, de uitdager van de huidige wereldkampioen uh, uh, Anand. Ja, dat is juist. Uh, interessant uh, duel. Uh, hij heeft zwart. Uh, Gelfand die, uh, heeft het afgelopen jaar uitstekende resultaten geboekt... Maar aan de andere kant, Giri heeft dus uh, de afgelopen weken laten zien... dat hij eigenlijk voor de, de subtop van de wereld, hè, dus uh, achter Kansel Aronian... Nou ja, dat hij ook gewoon van ze kan winnen. Dus uh, het is een, een open partij. Hè. Kan, kan, uh, hij, kan, uh, hij kan ook winnen. Ja, goed. Hoe, door hoeveel bezoekers wordt zo'n toernooi eigenlijk bezocht? Uh, nou, in de weekenden zitten we wel zo rond de 2000 bezoekers. En dan totaal over de komende weken, want het duurt tot 29 januari. Ja. Dan heb je het over een man of 30.000. 30 maar er zitten natuurlijk heel veel mensen wel bij die, die meerdere keren komen. En wat, wat, wat veel belangrijker is tegenwoordig is natuurlijk het internetbezoek. En even naar Jan Timman, want die doet ook weer mee. Na nou, acht jaar terug hier in Wijken aan Zee, in het B-toernooi, meneer Timman. Ik zag u net op het podium staan tussen allemaal jonge spelers. Hoe is dat? Ja, dat is de, het gebruikelijke beeld tegenwoordig. Net 60 jaar geworden, 14 december. Ja, maar vorig jaar was ik ook al de, de oudste speler als ik ergens speelde. Ook als je 59 bent, ben je duidelijk de oudste. Dus dat zal nog een tijdje zo blijven. Dan Hoe bereidt u zich voor op dit toernooi? Nou, ik ga me nu echt goed voorbereiden. Want nu weet ik precies uh, tegen wie ik wit en tegen wie ik zwart heb. Uh, van mijn voorbereiding is niet veel gekomen dat ik andere dingen te doen had. Aha. Aha. En, en wat zegt dat dan over uw kansen? Of heeft u dat allemaal toch van al die jaren ervaring in uw hoofd zitten? Nee, het is gewoon zo dat ik niet echt hard aan mijn repertoire heb gewerkt. Maar mijn openingsrepertoire is niet slecht. Ik volg altijd precies wat er gebeurt in de belangrijke toernooien. Dan volg ik ook wat er gebeurt op het gebied van de opening, wat erg belangrijk is. En als ik dat gedaan heb, dan uh, kijk ik af en toe naar uh, die uh, varianten, die stellingen die er voorkomen. En dan denk ik van, hé, hey, dat is interessant om te spelen. Wat is er op dit moment eigenlijk gaande qua vernieuwing in, in het schaak? Of staat dat op, uh, een beetje stil? Is er, is er nog iets gaande? Ja, er is dus steeds een continu proces van, uh, ja, van, van verbetering uh, op allerlei gebieden. Op de, bijvoorbeeld het gebied van de openingstheorie. Steeds nieuwe ideeën, uh, scherpe partijen. De, het laatste toernooi wat gespeeld werd, het toptoernooi Reggio Emilia... In de, dus Noord-Italië, had alleen maar 30% aan remise. Verder waren allemaal beslissingen. Nou, dat ziet er ongelooflijk goed uit. En wat je altijd hoort, de grootmeesters worden steeds jonger... want ze groeien op met die schaarcomputer. leren al heel vroeg een enorm openingsrepertoire... waardoor ze zo jong aan de bak kunnen. Dat klopt, ja. Het is waar dat door die computer de, de informatieoverdracht... op veel jongere leeftijd al kan, heel effectief kan beginnen. Is dat ook iets waar u afhankelijk van bent geworden, van die computer? Uiteraard is het zo dat ik met de computer werk. Ik werk met de computer als ik... Eindsparstudies maak als ik artikelen schrijf voor uh, New In Chess. Wat ik geregeld doe. En als ik me voorbereid op zo'n toernooi als dit. Of als ik tijdens het toernooi voorbereid. In alle drie de gevallen ben ik bezig met de computer. Nou, aan de slag. Uh, u blijft u hier of woont u gewoon in Amsterdam en reist u op en neer? Of gaat u zich terugtrekken in het hotel? Ik zit uh, in een hotel hier, ja, ja zeker. Met secondanten? Uh, nee, ik ben hier tezamen met mijn vrouw. Helemaal op eigen kracht? Uh, ja, dat lijkt me wel. Ja, zeker. Ja, ja. Succes, succes. Okay. Nou, Tom Bottema, uh, tot slot nog even de perschef. Uh, een gedoodverfde winnaar? Uh, ja, in de A-groep toch wel Magnus Carlsen. Ja. Uh, de resultaten van die jongens zijn uh, ongelooflijk. Als je het over de afgelopen anderhalf, twee jaar bekijkt. Ja. Het des te leuker overigens nog wel dat hij verrassend veel vaak nog wel verliest. Maar hij wint zoveel partijen dat hij dat meer dan goed maakt. Oké, okay, ik ga op zoek nu naar uh, de Nederlandse speler in het aantornooi, Anish Giri. De jonge jongen van 17 jaar. En uh, nou, daar gaan we dan naar luisteren na vijf uur. Dat komt allemaal zo. En nu gaan we luisteren naar het geluid uit Peru. Uh, de rechtbank is daar bezig met het voorlezen van de motivering van de uitspraak. De uitspraak zelf. Laat nog even op zich wachten. Want Mayon van Rooijen, tien velletjes had jij geteld. Hoeveel van die tien velletjes zijn er ondertussen voorgelezen? Ik schat een, een stuk of drie, vier. Oh jee. Uh, op dit moment is zij dus... Uh, uh, de, de bekentenis die Van de Sloot gedaan heeft, vlak nadat hij gepakt is... Uh, over hoe het allemaal gegaan is, die is zij nu aan het voorlezen. En ik denk dat daarna de interpretatie van de rechtbank komt. Want het is natuurlijk wel belangrijk. Van der Sloot heeft steeds gezegd... ik eh, heb haar in een woede, vlaag van woede, vermoord... omdat zij in mijn laptop heeft zitten kijken... en toen erachter kwam dat ik betrokken was... bij de verdwijning van Natalie uh, Hollyway En eh, daar, daardoor zou hij... dat wordt nu heel, ook helemaal voorgelezen... daardoor zou hij, zij ha, hem hebben willen slaan. Toen heeft hij haar teruggeslagen. En toen is hij haar gaan wurgen met twee handen. En nou die hele... Dat wordt nu allemaal... Hè, met de kleur van zijn t-shirt, met de kleur van haar t-shirt, het kamernummer en alles. Wordt dat zo helemaal voorgelezen. En dat is de bekentenis... Die, die van de sloot gedaan heeft. Dus het grote wachten is natuurlijk nu op de manier waarop de rechtbank dit interpreteert. Nou, want dat is natuurlijk uiteindelijk van belang voor uh, de strafmaat. Want die kan nogal variëren. Ja. ja, nogal ja. Um, kijk, de, de, eis van het openbaar, de eis van het Openbaar Ministerie is 30 jaar. Hè? En dat is 5 jaar omdat hij haar, omdat hij haar spullen heeft meegenomen. en de auto heeft meegenomen nadat hij haar vermoord zou, had. En, en, en 25 jaar voor die moord. Die. Uh, volgens het Openbaar Ministerie, uh, vrij, op een vrij gruwelijke manier uh, is gepleegd. Nou, uh, daar, daar, daar, moet, daar moeten deze... De, de, dit is trouwens een uitspraak van drie rechters gezamenlijk. Hè? Dus Daar hebben die drie rechters nu iets over bedacht. Maar goed, we zijn nog helemaal aan het begin uh, van, uh, van dit hele verhaal. En als je zo naar Van der Sloot kijkt, hij zweet steeds erger... Het lijkt er wel op of hij op een gegeven moment het niet meer houdt, hoor. Ja, maar is het heet of is hij inderdaad bloednerveus? Bloednerveus. Ik zie de anderen niet uh, zweten. Laten we ja. even, even meeluisteren van hoe de vertaling luidt. Ze was aan het menstrueren. Ja, aan Goed, alle details komen inderdaad ter sprake. Dat betekent dat ze het inderdaad heel minutieus doen. Ja, ja, ja. en dat dit heel lang gaat duren, ja. ja. Goed, we blijven... Ja, ik, zie we nu, blijven ja. ik zie nu ook een ander beeld van Van der Sloot. Hij, hij zweet zich kapot. Ja. We blijven uh, luisteren, als jij blijft luisteren... wij luisteren af en toe uh, met je mee gedurende deze uitzending. Nog zeven blaadjes, als we jouw telling volgen... te gaan in de uitspraak Joran van der Sloot, hier op Radio 1. Nou, dat is eigenlijk het belangrijkste nieuws. Samen met de afwaardering van Frankrijk en nog een aantal andere landen... waar u ook na vijf uur op kan rekenen, hier op deze zender. Blijf erbij, tot zo. Vanavond in BNN Today weer een punt achter de week samen met Felix Murders. Alles wat op internet staat is natuurlijk volledig onbetrouwbaar. Alberto Stegenman. Leuk bedacht, maar werkt die ook echt? En de maker van Lucky TV, Sander van der Pavert. Ja, doet normaal, man. We hebben het over Beatrix. Leef de koningin. En Joran van der Sloot. Je hebt geen konjo gezegd, Patrick. Geen konjo. En nog veel meer vanavond, half negen bij BNN Today. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Bank. Dit is Radio 1.